Doral meegens met het NOS-journaal. Minister Faber heeft haar asielwetgeving klaar, melden bronnen aan de NOS. De meest betrokken bewindslieden zijn het er vandaag over eens geworden. Vrijdag worden de wetsvoorstellen besproken in het kabinet. Het gaat dan onder meer over het afschaffen van de asielvergunning voor onbepaalde tijd... en het afschaffen van voorrang voor statushouders die een huurwoning zoeken. Vanmiddag zei PVV-leider Wilders dat er geen millimeter meer aan de maatregelen mag worden veranderd. Omdat zijn partij genoeg concessies heeft gedaan. NEC-leider Omzicht noemt dat vreemd en wijst erop dat de Tweede Kamer altijd het recht heeft om wetsvoorstellen aan te passen. Voor het eerst heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een waarschuwing gegeven aan een schapenhouder. omdat hij zijn dieren niet goed had beschermd tegen wolven. In de buurt van zijn bedrijf leeft Roedel Wolven en zijn schapen waren meerdere keren aangevallen. Daarna volgde een inspectie door de NVWA en werd een waarschuwing uitgedeeld. Inmiddels heeft de houder volgens de toezichthouder een deel van zijn schapen beschermd. Drugsbaron Piet S., die is veroordeeld tot 17 jaar cel... moet 19 miljoen euro afstaan aan het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter heeft S. dat bedrag verdiend met de verkoop van 1000 kilo cocaïne. Toen OM wilde 99 miljoen euro vorderen, maar de rechter achtte dat niet bewezen. Vinicius Junior is voor het eerst gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Dat gebeurde op het FIFA Prijsgala in Doha. Bij de verkiezing mochten journalisten, bondcoaches en de aanvoerders van de nationale ploegen stemmen. Vinicius won dit jaar met Real Madrid de Champions League en de landstitel. Vorige maand werd hij bij de verkiezing van de Gouden Bal nog afgetroefd door Rodri. Bij de vrouwen is voor het tweede jaar op rij Aitana Bonmati van FC Barcelona uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Eerder kreeg ze ook al de gouden bal. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, een graad of 7, er kan een spad regen vallen. Morgen wat lichte regen en veel wind, dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 5 minuten oponthoudt. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor meer 5 minuten. A27 Utrecht richting Almere tussen Eemnes en Afrit Almere Haven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milk on its way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning, my darling, to you.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 morning. morning, Een heel goedemorgen, dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het. En vandaag vanuit een. Uh, kerstvolle studio, want het is hier prachtig aangekleed door een van onze collega's. Ga ik een uh, uitzending uh, presenteren waar uh, de jazz met de fluit, de diverse soorten fluit, centraal staan. Voordat ik eraan ga beginnen heb ik nog een aantal heerlijke nummers klaarstaan. Um, en de eerste daarvan is van Kenny Wheeler. Het album komt uit 2005, het heet What Now? En hierop uh, experimenteert Kenny Wheeler opnieuw met een uh, Jazz aanpak zonder drums, maar alleen uh, op Vlugelhoorn hij zelf en op Bas Dave Holland en op saxofoon Chris Potter. Het zijn originele nummers geschreven door um, Kenny Wheeler en uh, ga er lekker van genieten. What Now heet het nummer. Wheeler met 4 Tracy. Ik ga verder met Thomas Stanko. Thomas Stanko is een, uh, een Poolse jazzartiest. Hij uh, was een trompetspeler. Hij componeerde ook. En hij is een van de eigenlijk de eerste geweest in Europa die zich uh, met de free jazz uh, heeft uh, ja, druk gemaakt, zeg maar. Opgetreden. Hij begon er al in 1962 mee. Heeft die stijl in Europa al met zijn band. Uh, ja, gevoerd, maar is later ook verbindingen gemaakt met meer melodieuze muziek. Hij heeft niet alleen met zijn eigen band gespeeld, maar ook internationaal met vele grote artiesten, zoals Jack de Johnnet, maar ook um, David Murray, Chico Freeman en hij was ook een lid van de Cecil Ses Taylor Big Band. Ik heb een nummer uitgekozen van een album uit 2005, het heet Freedom in August en het nummer heet uh, Rising Ballad. Томаш Станков. Thomas Tanko met Rising Ballad. Ik ga verder met Serge Tjalov. Serge Tjalov was een baritonsaxofonist en um, hij is al heel vroeg overleden. Hij is op zijn 34ste al overleden. Het is een beetje een uh, ja, naar verhaal om zo even op zondagochtend te vertellen, maar het is een man die geweldige muziek heeft gemaakt en um, daar moeten we hem ook uh, natuurlijk ook dankbaar voor zijn. Hij... Um, is begonnen er rond de Tweede Wereldoorlog met uh, onder andere de tweede band van Woody Herman, zijn Second Hurt. En daar is hij bekend mee geworden en is later op voor zijn eigen uh, band gaan uh, spelen. Gaan leiden, moet ik natuurlijk zeggen. In 1955 heeft hij een, um, uh, een album gemaakt, Boston Blow Up. Het zou zijn laatste album zijn, want daarna, um, kort daarna, overleed hij aan de gevolgen van van uh, overvloedig drugsgebruik. En uh, dit album Boston Blow Up, uh, daarop speelt hij natuurlijk op baritonsaksofoon. Hij wordt vergezeld door Boots Moussuli op alt-sax, Herb Pomeroy op drum trompet, Ray uh, Santissi op piano, Everett Evans op bas en Jimmy Citano op drums. Het nummer heet What's New, Serge Chaloff Oh, mm -hmm. oh, verder met Andrew Hill, een pianist en wel een hele goede pianist. Hij is niet zo heel bekend en waarom? Omdat hij eigenlijk uh, zijn grote uh, tijd had in de tijd dat de Beepop een beetje tot zijn einde kwam en hij het met avant-garde en free jazz ging combineren. Maar daarvoor heeft hij een uh, prachtig album afgeleverd. Uh, een van zijn albums heet uh, Pax, maar is eerder uitgebracht onder de titel One for One. En hij speelt erop samen met Joe Henderson op saxofoon, Freddie Hubbard op cornet, Richard Davis op upright bass en Joe Chambers op drums. Het nummer heet Erato, Andrew Hill. Ik ga verder met een andere pianist, een pianiste, wel te, uh, wel te zeggen. namelijk Amina Vikarova. Zij is een uh, serieuze pianist. Dat betekent eigenlijk dat ze ook veel klassiek heeft gedaan. Ze heeft onder andere werken van Rachmaninoff en uh, Scriabin opgenomen. Maar ze componeert ook en speelt ook jazz. En altijd als zij speelt of schrijft voor een uh, kleine groep, uh, in dit geval een sextet... Uh, van het album wat ik zo ga draaien, het geluid lijkt wel een big band... En dat vertelt je natuurlijk iets over haar vaardigheden. En het meeste van haar werk lijkt ook een, uh, een, een, een programma, een thema te hebben. En ze ook voor dit album. En daar, ik ga van dit album draaien: The Train to Rotterdam. Amina Fikarova op piano. Ernie Hemmers op trompet. Bart Plateau op fluit. Mark Mommas op tenorsax, Jeroen Vierdag op bas. Chris Buckshot. Strik op drums. En het album heet Sketches. Amina Vigarova. Einde, die had ik niet helemaal verwacht. Ik ga verder met het thema van vandaag. Het thema van vandaag is namelijk het gebruik van de fluit in de jazz. En wie beter om daarmee te beginnen als Buddy Collette? Buddy Collette was een Amerikaanse jazzmuzikant. Hij speelde tenorsax, fluit en klarinet. En dat gaan we meer zien bij de andere muzikanten die vandaag nog voorbij komen. Het zijn vaak multi-instrumentalisten. Buddy begon al op zijn twaalfde met Op de Altsax En hij leidde zijn eerste jazzband, waartoe onder andere behoorde Charles Mingus. Ze waren dus al heel vroeg vrienden. En dat ging door in zijn carrière. Want na de Tweede Wereldoorlog trad hij weer op um, met de Amerikaanse marine, met de Stars of Swing. Waaronder andere uh, Mingus ook weer bij hoorde. Hij speelde daarna samen met Dexter Gordon, Charles Mingus opnieuw en Chico Hamilton in Los Angeles. En toen begon hij ook op de fluit. Ik heb een uh, nummer uitgekozen van een album dat heet um, The Complete uh, 1961 Milano Sessions. Het is een live album dus. En daarvan ga ik draaien Everything Happens To Me. Buddy Colette. Colette met Everything Happens to Me. Ja, die Buddy Collette was eigenlijk wel een hele bekende binnen de jazzwereld. In 1955 was hij medeoprichter van het uh, legendarische quintet van Chico Hamilton, samen met uh, gitarist Jim Hall en solist Fred Katz. En zijn samenwerking met uh, de grote artiesten zoals Dexter Gordon, Chico Hamilton, maar ook zijn langjarige vriend Charles Mingus, maakte dat hij een, uh, ja, een belangrijke positie had binnen de jazzwereld. Hij bleef altijd in de West Coast, werkte daar vooral in de studio's en ging ook andere jazzmuzikanten opleiden. Waaronder bijvoorbeeld Eric Dolphy, Charles Lloyd, Frank Morgan en James Newton. En dat is een mooi bruggetje naar het volgende nummer, want een album van het Buddy Collie Quintet featuring James Newton, Flood Talk. Ik heb daarvan klaar liggen het nummer Crystal. Samen met James Newton, een van zijn leerlingen Ik ga verder met nog één nummertje van Buddy Colette Van een heel ander album, Jazz Love's Paris uit 1958 Het nummer heet Sessibon En daarop speelt Buddy Colette Afwisselend, altsax, tenorsax, fluit en klarinet Een alleskunner Buddy Colette, Sessie Met Sensibon. Tijd voor een andere artiest, Yusuf Latif. Het leuke aan het maken van een thema-uitzending is dat ik elke keer weer op zoek kan gaan naar uh, nieuwe artiesten, maar ook oude bekende artiesten. En natuurlijk is Yusuf Latif ook een uh, bekende artiest die al eerder voorbij is gekomen. Wat ik nog niet realiseerde, is dat hij ook uh, een uh, geweldige artiest is op de Fluit. Zijn album uit 1966, The Golden Flute Oasis, Yusuf Latif. Sufferatief met Oasis. Ik ga verder met een artiest die ook niet eerder voorbij is gekomen. Hubert Laws. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn moeder speelde onder andere piano in de kerk. En uh, van het geld wat hij verdiende als krant bezorgen, kocht hij op negenjarige leeftijd een saxofoon. Hij ging later in zijn high school fluit spelen. En in de jaren vijftig sloot hij zich aan bij de Crusaders. En daarna ging hij zijn eigen gang. En hij bracht onder andere een album uit dat heet um, Flood by Laws. En daarvan ga ik draaien Bloodshot, Hubert Laws.